Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ho, ho. Gert Kuk met het NOS Journaal. Een veiling van bezittingen van zanger Frank Sinatra en zijn laatste vrouw Barbara... heeft ruim 8 miljoen euro opgeleverd. Fans van The Voice konden bieden op ruim 300 kavels... zoals kleding, sieraden, schilderijen, boeken, glaswerk en andere persoonlijke zaken. De verlovingsring waarmee Sinatra en zijn vierde vrouw Barbara ten huwelijk vroeg... bracht afgelopen week al 1,5 miljoen euro op... En een mondriaanachtig schilderij dat Sinatra zelf had gemaakt... ging van de hand voor 87.000 euro. Volgens Sotheby's deden duizend, aanbieders, deden duizend bieders uit 30 landen mee aan de veiling. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. China eist dat Canada Huawei topvrouw Meng vrijlaat. De leidinggevende van het elektronica-bedrijf werd een week geleden... op verzoek van de VS opgepakt en wacht op uitlevering in Vancouver. De VS beschuldigt mengen van het handelsembargo tegen Iran te hebben geschonden. terwijl wij zou een dochteronderneming hebben ingezet voor handel met Iran. Een van de bekendste Russische mensenrechtenactivisten, Ludmila Alexieva, is overleden. Ze was een van de laatste dissidenten uit het Sovjet-tijdperk. In de communistische tijd streed ze samen met onder andere de latere Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov voor de vrijlating van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. In 1977 werd ze verbannen en emigreerde ze naar de VS. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie keerden ze terug naar Rusland. Ludmila Alexieva was 91 jaar. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de N-VA. gisteravond had N-VA-voorman de Wever gedreigd... uit de coalitie te stappen als Michel het vliegtuig naar Marokko neemt... om het VN-migratiepact te tekenen. De Vlaams-nationalistische partij N-VA is tegen het pact... dat de omgang met migranten regelt. Alle andere partijen in de regering zijn voor... Na terugkeer uit Marokko overlegt premier Michel met het parlement hoe het verder moet. Het weer: eerst nog buien in de loop van de dag breekt ook vaker de zon door. De wind wordt geleidelijk minder. Aan zee is nog hard. Vanmiddag wordt het 9 graden. Dit was het ene journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Ho -ho! Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM Jazz. En heel goedemorgen, dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb het vandaag samengesteld en ga het presenteren. Vandaag een uitzending iets anders dan anders. Uh, Namelijk natuurlijk een klein beetje aandacht voor de kerst. Ik bevind me hier in een prachtig versierde studio met dank aan de collega's. En natuurlijk heb ik een paar uh, kerstnummertjes meegenomen, uh, maar dan natuurlijk wel in jazz uitvoering. En de tweede uur van vandaag heb ik een gast en die gast heeft nieuws... Maar daarover in de tweede uur meer. Dus blijf vooral luisteren. Ik ga verder met... Um, nee, voordat ik verder ga... Eerst even het eerste nummer. Dat is van de Amerikaanse trompetist... Dave Douglas. Het komt van zijn 21ste album... uit 2004, Strange Liberation. Het is een heerlijke rustige jazz-cd. Uh, maar hij heeft heel veel nummers zelf geschreven. En het staat, uh, het staat als zijn huis. Hij wordt erop vergezeld door uh, Chris Potter... Uri Kane, James Genis, Clarence Penn en als gast artiest Bill Frissel op gitaar. Ik ga verder met een album van Roy Hargrove. Hij is onlangs overleden helaas. Het is ook een trompetist. En hij heeft ook hele mooie muziek gemaakt. En uit 1995 heeft hij een um, album gemaakt samen met Christian McBride... en met Stephen Scott. En dat nummer dat heet Parker's Mood. En natuurlijk gaat het over de muziek van Charlie Parker... Gaat u luisteren naar Parker's Mood. Highgrove met Parker's Mood. Voor het volgende nummer ga ik naar Tsjechië. Naar Karel Rucica junior en Karel Rucica senior. Jawel, vader en zoon duo. Zij hebben uh, in hun carrière veel samen opgetreden. Karel Rucica senior was een uh, Tsjechische jazzpianist. En, uh, hij componeerde en hij gaf les. Hij heeft met vele grote artiesten samengewerkt, waaronder uh, George Mraz en nog vele anderen. Zijn zoon heeft een hele eigen carrière opgezet. Hij heeft een eigen groep opgericht. heeft daarmee succes behaald. Hij heeft in New York uh, opgetreden. Heeft hij samen met uh, Roy Hargrove ook opgetreden. En ja, zoals gezegd, ze hebben ook, ze, uh, hij en zijn vader hebben samen verschillende albums opgenomen. Als duet, maar ook als big band. Gaat u luisteren naar uh, Carl Rucica en uh, senior en junior van het nummer... Uh, Just In Time van het album Live uit 2009. Sitzka senior en junior. Ik ga verder met Charles Mingus. Ik heb het al eerder verteld. Uh, dit jaar staat voor mij, denk ik wel, in de teken van de ontdekking van de muziek van Charles Mingus. Natuurlijk had ik van hem gehoord. Natuurlijk kende ik wel iets van zijn muziek, maar dit jaar heb ik wat meer uh, albums van hem geluisterd ja, en ik kom de ene na de andere prachtige nummers tegen. En ik heb vandaag twee nummers meegenomen. Ik ga eerst een nummer draaien van zijn album Mingus Ahum. Het komt uit 1959 en het wordt eigenlijk wel gezien als uh, zijn best toegankelijke werk. Jazzmuziek kan soms uh, experimenteel zijn, kan soms complex zijn. Um, maar goed, er is ook heel veel mooie, uh, goede jazzmuziek. En daar is dit denk ik wel een heel mooi voorbeeld van. Um, het is het... Um, ja, nee, ga, uh, ik wilde eigenlijk nog iets vertellen, maar... Gaat u gewoon zelf luisteren. Het komt van het album Mingus Ahum uit 1959. En het nummer heet Pussycat Jewets. Dat was Charles Mingus met Pussycat Jewets. Ik ga verder met nog een heel bijzonder nummer. Het heeft een uh, onuitsprekelijke titelnummer. Ik ga het toch proberen. Het komt van het uh, Poolse kwartet, Quintet moet ik zeggen. De Potter Baron Quintet. Um, het is uh, opgenomen in Praag. Het album heet Jazz at the Prague Castle uit 2012. Daar worden veel uh, jazzconcerten gehouden. En Piotr Baron is een Poolse jazzsaxofonist en composer. Hij maakt zelf heel veel mooie muziek. En heeft hier een, um, ja, een Poolse lied heeft hij vertaald in de jazz. En het nummer heet uh, Christus Tsa March Jest. Ja, inderdaad, heel moeilijk. Natuurlijk is het spirituele muziek. Um, het is ook. Uh, Volgens de overtuiging van Piotr Berns zelf. Zijn muziek is vooral geïnspireerd door, um, door John Coltrane. Hij gaat u luisteren naar uh, nou, Christus Tamarvitsch van Jest. Luister naar Piotr Baron Quintet van het album Jazz at the Prague Castle. Ik kan helaas het nummer niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 19 minuten. En het is tijd voor iets heel anders, namelijk de kerst. Uh, ik bevind me in een prachtig ingerichte studio. Om ons heen begint iedereen alles op te tuigen. En natuurlijk maken we ons allemaal daar weer langzaam voor op. Dus ook in dit programma heb ik een paar jazznummertjes meegenomen eerste nummer wat ik ga draaien is van Louis Armstrong... samen met het Benny Carter Orchestra. En de titel is, heet Christmas in New Orleans. En daarna een medley van Glenn Miller... Eh, met allerlei bekende kerstnummers... Magnolia trees at night sparkling bright, fields of cotton loom wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi falls gathering there.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 When you hear hallelujah, Saint Nicholas is here, when it's Christmas time in New Harley. for Christmas maybe next Christmas Johnny To spend the holiday And when dawn breaks through With skies of blue I'll be coming Making spirits bright Oh, what fun it is to sing the sleighing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way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 the Halloween Christmas tree spell out white Christmas. Dat was Clem Miller met een medley van verschillende kerstnummers. We gaan verder met iets anders. Helen Humes. Helen Humes was een Amerikaanse jazzzangeres... en die onder andere bekend is omdat zij lange tijd heeft opgetreden... in de big band van Count Basie. Zij is, in die tijd heeft zij de plek ingenomen van Billie Holiday. En dat was rond 1938... Hij nou, heeft Een aantal jaren heeft ze in die big band uh, gespeeld. Daarna is ze voor zichzelf begonnen. Heeft ze een aantal uh, eigen hitjes gehad. En um, is ze zo uh, ja, zelf verder gegaan. Nooit veel succes gehad, maar ze heeft wel mooie muziek gemaakt. Ik heb een album uh, gevonden dat heet uh, Swinging with Junes. Het komt uit 1961. En uh, het nummer wat ik ga draaien heet Baby, Won't You Please Come Home. Helen Jumes. I feel so lonely, I'd give the world if I could only make you understand, it surely would. Helen Humes met Baby, Won't You Please Come Home. volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Hazel Scott. Hazel Scott was een, uh, een, uh, een jazz-zangeres. Uh, zij kwam uit uh, Trinidad. En uh, zij was eigenlijk de eerste uh, zwarte artiest... die een eigen tv-show had in Amerika. En daarmee natuurlijk ook een stukje historie schreef. Ik heb een uh, nummer uh, klaar liggen. Dat heet Vien Danse. Het komt uit een Franse film... Die heet Une balle dans le canon. Vrij vertaald: Een uh, kogel in het pistool. Gaat u luisteren naar Hazel Scott met Vien danser". Si tu Viens dans danser. Si tu, tu me tu la chance. Et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Tu ne sais pas toi-même, ton pouvoir prodigieux. Tu fais d'amour, je t'aime. Le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Efface ce décor sinistre et ce trombone qui pleure mal devient pour moi l'illusionniste escamotant ce pauvre bal JFM wens u allemaal fijne dagen en